het is uh, nog steeds 11 maart en op dit moment schijnt een zonnetje in Zandvoort. Het zal wel niet te lang duren, maar er schijnt op dit moment een zonnetje in Zandvoort. Of ben jij dat, Beb, die zo schijnt? Wat hartelijk van jou dat je daaraan denkt. Ja, hè? Ja, inderdaad. Ik probeer tot buiten aan toe door te stralen. Ja. <lacht> ben jij nobiel geweest of zo? niet in huis, zijn mijn moeder altijd. En dan kijk ze er heel vreemd bij, waardoor ik nooit wist wat ze nou precies wilden. Nee, nee, oké. Okay. Goed. Nou, uh, straks hebben we het, uh, het Zandvoortse nieuws. Een uh, weekendverslag van Joop van Es, de junior. Na nou, kwart, kwart over één gaan we dat doen. En uh, voor de rest uh, straks om kwart voor twee nog het recept. En van de week, ja. En uh, dan, uh, ja, dan zijn we er alweer bijna doorheen. Maar eerst nog even een muziekje. Vier je Ja, even door... Heart is a bone, and just like a wall. Mary Black was de heette de dame en het uh, nummer dat heet No Frontiers en Dat is gewoon heel erg mooi uh, we gaan straks eigenlijk al uh, even contact zoeken met uh, Joop van S. Junior. dat doen we na kwart over één, uh, dus dat uh, zal na het volgende nummer zijn denk ik maar we gaan eerst nog even lekker muziekje draaien, jawel zullen we dat doen? Ja we doen het gewoon en onze het we zijn er nou toch kunnen we net zo goed een muziekje draaien dit is... Uh, weet je man nog weer? Ja, ja. Gregory Porter. En u kent het natuurlijk van Ned King Cole. Maar dit is een prachtige remake. Van Gregory Porter. Over die dame. Met de onsterfelijke glimlach. Het lijkt wel kinderlijt verdurig. <laughs> Mona Lisa. Mona Lisa. Men have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 Just a cold and lonely, lovely. Van de, ja, het is een beetje soft, dat geef ik toe. Maar ach, misschien bent u toch nog wel wakker boven uw broodje of kopje kopjesoep. Of, uh, nou, een beetje rust kunnen we nu wel hebben, zeg. Met die, al die onstuimigheid buiten. Nou, dat vind ik dus eigenlijk ook. Zo. Dat vind ik ook, want het waait zo verschrikkelijk. Dat... Een rustpuntje. Een rustpuntje mag dan best. Gregory Porter was dit. En uh, het was natuurlijk het oude succes van Nat King Cole... die dit stuk... Uh, ook op deze manier zong. Maar dit was een geheel nieuwe release. Oftewel een nieuwe uitgave. Helemaal nageltje nieuw. Lekker. Gewoon. Gezellig. We gaan nog één nummer doen. Dus Joop, als je luistert, we gaan je bellen hoor. Dan komt hij. Ja, dan komt hij. Dan komt hij. Maar eerst nog een liedje. Ja. Het is opnieuw. je niet verwachten, jean hè, maar dit is Romanese. En ik overzei de zaak. Vast en af, het is kan voorbij. Vanis lopen, tussen rijen dat ik waak. Het ruikt heen, heen, hier een hele naar rozen. Ik strompel naar de douche, de lederrozen met Met geblokte bloes. Boeten lopen een paar laten. En alles vult hier vroeg. gaat vallen gaten. Mijn kamer is een kroeg. Mijn bed is en een aasbak. En alles slingert rond. Als ik wat vastpak, pak. iets anders op de grond. Telefoon. Blijkt vast aan mijn vinger. En ik zing. Vasten oven is voorbij en ik sta naar het plafond, naar hoe we samen gingen, De dat was verscholen, vasten oven posters ging. Ik ben hier nog open en ik zee de zaal. Ik kan niet slopen. Het is reden dat ik wacht. Het ruikt hier niet alleen naar rozen. Ik strompel naar de douche, de leder rozen, de felgeblokte blokten bloes. En ik vreef wat water door mijn ogen en ik zee. Vastenoven is verweer Ik sta naar het plafond Naar hoe we samen gingen De veer, dat was weer schoon Als de oven posters hing Bovenstrolen, niet vermengen. Vast Vasten oven is vermenen ik sta naar het plafond Ik ging naar hoe we gingen Wie dat was weer Als de ovenposters hingen in de halen eerste zon en alle mensen zagen als door een optocht. Kon. Roman Robin Hazel. Je zou dat niet verwachten... ...want het is natuurlijk zo'n beetje zo'n... Uh, zo feestband, zou ik maar zeggen. Hé. Hey, hij is weg. Hoe niet? Nee hoor. Oh nee, hij is er nog. Er. Hij, hij is op. er. Nee, ik zat op het verkeerde knaal. Ik denk, ik hoor, ik hoor Joop niet meer. Ik denk, potfree. Doe je niet? Ik hoor Joop niet meer. Maar mm -hmm. hè? Terwijl wij Joop nog volledig moeten horen. Ja. Dag Joop. Ik ja, zit wel te met die nieuwe... ...telefoon -plasie. Nou, je, bent, je komt heel slecht door als ik eerlijk ben. Ja, nou ja, ik. Ja. Ik niet anders. Oh? Ik wil het nog één keer proberen. Is het zo beter? Ja. Oké. Okay. Zo is beter. het zo beter. Zo is het goed. Ik heb alleen weer een retour signaal. Oh. Oh jezus. Dat is toch redelijk. Allemaal. Moet ik deze hoornen soms opleggen? Nee. Doe dat nou niet, nee, dan nee, is hij weer weg. Hij niet, nee, nee, hij niet weg. Niet doen. Doe dat nou niet, dan is hij weg. Joop, wij kan gistermiddag. Maar vertel eens, wat voor moois heb je gezien de afgelopen dagen? Ja, hetzelfde wat jij gezien hebt. Met ja, al gisteren. gisteren. Ja. ja, dat is grandioos. Ruud, we zijn bij een concert geweest. Van Emine Duurlo. Dat was grandioos. Oh, dat is die, die ja. mondharmonica-speelster, hè? Die ja. vrouwelijke ja, ja, ja, Toet ja, ja. Stieleman, zou ik maar zeggen. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Nou, dat is, nou, het is gewoon... Het is Toet Huh? Het, het is de vrouwelijke toets in ons. Ja, ja. ja, ik heb er wel eens gehoord. Ik heb er wel eens gehoord. Maar dat is fantastisch. En daar zat een, een formidabele Johan Clement bij. Ja. Als pioneur. En die was tijd niet in de kost geweest. Die had ze uh, uh, woorden gekregen met een lid van het Johan Theo, johan Clement. En uh, die is niet meer geweest. En die was nu nou, en het was genieten. Echt waar. En dan samen met Erik Timmermans op de bas. Tuurlijk. Ik heb Timmermans nog nooit zo veel, zo los tijdens zoveel solo's tijdens een uh, concert horen spelen. Nee? Ja, nee. Het moest ook wel, er was geen drummen. Oh, nee, het was zonder drums, dat was apart, maar wa hij was stralend. Deb, ja, waarom ben jij <laughs> ingevallen dan? <laughs> Ja, ja, had ik eigenlijk niet, maar ik had ja. de drumstel niet bij me. Op ja. de een of andere gekke reden heb ik nooit per ongeluk mijn drumstel even bij me, hè? Nee, dat is nou zo dom, gekke dat moet je schrikke. gewoon voortaan meenemen. Ik dat was ding. jaloers op de Hermine, maar alleen maar een mondorgel. Oh. Ja, ze had er drie liggen, maar, ze heeft, maar gebruik. Ja, ze heeft er maar Had jij dat ook door, Joop? Er lagen ja. er drie. Maar <laughs> op die ene toverde ze. Ja, kijk, als wij het in de raakt, krijg je een nieuwe plakker. ik denk dat het daarom is. Als ja, je ja, ja, ja, die ja. een hebt volgespuurd en dan is het jongen, ja. Nee, dat was werkelijk. Nee, maar uh, dat, kan, dat kan dus iets met stemming te maken hebben, jongens. Dat kan dus uh, zijn dat. Kijk, je hebt natuurlijk mondharmonica's in verschillende stemmingen. En het kan wel eens zijn. Ja, ja, ja, normaal ja, ja, spelen ja, ja, ze erop een, dat ze ook, met zo'n chromatisch ja. ding. Ja. He, met ja, zo'n ja. hendeltje. Jazz, chromatische mondharmonica. Ik vond het een woord. Ja. Het maar het kan dat de natuurlijk de zijn... Niet, niet zoveel, uh, gebruikelijk, maar nee. ik het zo gebruikelijk. Maar het kan dus inderdaad met stemmingen te maken hebben... Dat, uh, dat, ze, uh, <coughs> dat ze dat gedaan heeft. Maar goed, vertel verder. Wat heb je nog meer gedaan dit ja. weekend? Nou ja, daarvan daar genoten in ieder geval. Ja. Wat dat betreft niet veel meer te doen in Zandvoort. Maar ik ben er natuurlijk bij een examen aantal sportwedstrijden geweest. Ja. Met name uh, de dames van het... ...van het uh, voetbal, die speelde thuis. Ja. Yeah. En ik ben geweest bij de dames en de heren... ...van de yeah. en, uh, Ja. En eigenlijk alleen de dames basketbal hebben we gelopen... ...verloren. Zij het uh, echt... ...nikt van de, van de nummer één. Ongeslagen. Het is je met vier punten, nou dat doet gewoon goed. Ja. Yeah. En de heren, die hadden niet echt een e eigen dag. Het was... Uh, Mondjesmaat dat er gescoord werd. 55, 49. Je wint dan wel, maar slechte wedstrijd in feite. Ja. En de dames van het voetbal, die wonnen wel erg mooi. En dat was zaterdag. En die uh, stonden met de rust. Eén uh, achter, En de tweede helft begon. En toen floot uh, de arbiter af. Want uh, hij vond het te hard waaien en te hard regenen. Ja. En nou, hij had wel gelijk hoor. Het was winter 9 ongeveer en het was echt gevaarlijk. Hm. Maar na 20 minuten ging het weer verder. En toen heeft Stanford ons dus, nou, dus nog gewonnen met 6-2. Kijk. Dat zijn nog geen cijfers. Ik maar... heb nog zo'n club die ja. wel eens gewonnen heeft met 6-2, maar dat is de ondervrouw. <lacht> <lacht> <lacht> hm. Nou goed, dat is eigenlijk mijn, mijn weekend geweest. Ja. Ik heb het niet echt druk gehad. Nee. Uh, ik, weet, ik neem aan dat jullie uh, volgende week een aankondiging hebben uh, uh, gemaakt hebben voor uh, het, uh, de Wurf in de Krocht. Ja, ja dat komt uh, waarschijnlijk uh, wel in diverse programma's komt dat aan bod. Uh, en zondag voor Classic Concert. Ja. ja. ja dat ja. wordt ook weer een hele mooie. Neem het voor mij aan. Ja, wat, wat gaat er gebeuren in Classic Concert? even te goed halen. Ja. Ik heb het wel gemaakt, maar ik kan me even niet werken. Gaan we opzoeken oh, nee. we voor de kult. We zoeken het wel even op voor de, ja. voor de... Hey, Joop, En nou ik je, nou ik je toch spreek? Hè? Ja. ja, jij, jij je sportman, hè? Vorige week dinsdag. Hoe voel je dat nou? Ik zat te genieten. Nee, <laughs> ja. hey, ook wel? Ik heb niet gekeken, ik durfde niet. Nou, normaal gesproken heb ik ook niet gekeken. Maar mijn zoon die kwam bij mij eten en die wilde gelijk naar voetbal kijken. Ja. Ja, dan moet ik hem mee kijken natuurlijk. Ja, ja. En toen was het in de eerste helft al uh, 2-0 of 0-2 dan. Ja. En ik denk, nou, ga ik de tweede helft ook kijken? Ja. Ik durf het niet. Ik, en, heb even ik, ik heb even gekeken en toen scoorde Real tegen. Uit die televisie. <laughs> Ja, ik, breng, ik breng Ajax Ongeluk. Als ik, als ik kijk, dan uh, verliezen ze altijd. Of, of je is je het toch altijd? Dan je He? Wil je dan niet meer kijken als je wilt? Nee, bent? ik kijk nooit meer. Ik kijk nooit meer. Ja, achteraf. Ik heb woensdagmiddag gekeken. Toen vond ik het hartstikke mooi. Ja, dat begrijp ja. <laughs> ik. Toen wist ik de aanslag al. Lekker makkelijk. Hey, uh, Joop, weer bedankt voor je bijdrage. En ja. volgende week maandag dan gaan we je weer bellen. Ja, um, wij leven in de hele stad. Zijn we er dan weer? Ja. En dan kan ik verslag doen van, uh, van de film. En de Classic Concert. Nou. En dan gaat de herbouwing van Talassa gaan we meenemen. Ja. Oké. Okay. Ja, want die gebeurt maandag namelijk. Ja. Nou, natuurlijk nou. komt het helemaal goed dus. is dus gebeurd, hè. Het gebeurt. Doe wat volgende week. Ja, oké. Okay. Hey, hartstikke ja, bedankt. Bedankt joh. En tot de volgende keer. En okay. Tot de volgende keer, hè. Doei doei. doei. doei. doei. Was dat en dat nummer dat heette All or Nothing? En dat was nieuw van deze uh, meneer Brian Adams. Zeg, Beb? Ja. We gaan het nieuws doen. Is oké? Okay. Ja, vindt goed? Ik vind het. Uh, oké. Okay. Klaar. Het nieuws bij CFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Pep Zwerus. 1 april 2019 is er een meldingsplicht voor wie zijn of haar woning verhuurt als bed-and-breakfast. De gemeente Zandvoort houdt hierop strenger toezicht. Om een goede balans te behouden tussen wonen, leven en toerisme zijn de regels opgesteld. Die zijn onder andere, particulier mag per kalenderjaar zijn of haar woning nog maar 120 dagen verhuren aan toeristen. De verhuurder moet zelf de hoofdbewoner zijn, ingeschreven zijn en de rest van het jaar in de woning wonen... De verhuurder is zelf verantwoordelijk voor gasten... bijvoorbeeld door het opstellen van een gedragscode voor die gasten. En buren mogen de verhuurder aanspreken... als zij wat vaker hinder ervaren van de verhuur. Als men er dan onderling niet uitkomt... kan men de overlast melden bij de gemeente. Eigenaar van een tweede woning mogen niet verhuren aan toeristen... als er niet aan de eerder genoemde regels wordt voldaan. De gemeente gaat dus strenger handhaven, en bij een overtreding van de regels kan er direct een boete worden opgelegd tot maximaal 20.000 euro. Om dit na te kijken kunt u gaan naar https://www.zandvoort.nl/slash inwoners-en/slash. Het Oranje Fonds organiseert 15 en 16 maart 2019... samen met duizenden organisaties in Nederland weer NL Doet. Dat is de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NL Doet zet vrijwilligers in de spotlight... en nodigt iedereen uit om een dagje te handen uit de mouw te steken. Ook in Zandvoort wordt er actief meegedaan... aan dit landelijk project van het Oranje Fonds. Er ligt werk te wachten bij scouting Stella Maris, Sint-Willem Stichting Kinderdagverblijven Pippeloentje en Pluk en in de Protestante Kerk. Om mee te doen kunt u surfen naar www.nldoet.nl voor informatie en aanmelding dus. Zandvoort is met jaarlijks 5 miljoen bezoekers en 1 miljoen overnachtingen... de belangrijkste parkplaats van de metropoolregio Amsterdam. Om deze positie te behouden en te versterken heeft het kwaliteitsteam in opdracht van de gemeente, conceptvisie opgesteld met heldere richtlijnen... waaraan de diverse plannen in de kuststrook moeten voldoen. De kwaliteitsteam heeft de kuststrook daarvoor in drie sfeergebieden verdeeld... en ieder gebied heeft zijn eigen karakter, functie en gebruikers. Geldt voor Badhuisplein tot Bloemendaal met als hoogtepunt bouwers Palace. Het circuit is de grootste attractie hierin... Het dorp, met het dorp wordt het centrum bedoeld... het oorspronkelijk historische vissersdorp van Zandvoort... in een modern jasje. Met BBB's, bed and breakfast, cafeetjes, winkels, hotels... en de duinen natuurlijk die het dorp en het strand omringen. Vanaf 7 maart ligt de conceptvisie voor zes weken ter inzage op het stadhuis in Zwaluwenspraak waarbij bewoners, partners, externe deskundigen worden uitgenodigd... hun zienswijze te geven. En waar mogelijk worden die reacties verwerkt in de visie... die vervolgens ter vaststelling wordt aangeboden aan de gemeenteraad van Zandvoort. Dus vanaf 7 maart ligt de conceptvisie er. Bent u geïnteresseerd en wilt u meepraten? Loop binnen in de Zwaluwestraat. Tot zover het regionale nieuws van half twee inmiddels. Of geen weer, zomer of hardje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt: Na een gisteren werkelijk kletsnatte zondag schijnt er vandaag maandag geregeld de zon. Het komt ook tot buien en bij die buien is zelfs kans op hagel, onweer en zware windstoten tot wel 90 km per uur. De wind waait uit het westen tot noordwesten en neemt toe naar vrij krachtig tot krachtig. In de polder is die hard, tot stormachtig aan zee. De temperatuur stijgt naar zo'n 7 graden. Vanavond en de komende nacht is het droog, maar de bewolking neemt wel weer toe. Tegen de ochtend gaat het weer regenen en de temperatuur daalt... Vannacht na een graad of 2, 3. Morgen is het bewolkt en zijn er periode met regen. De wind waait dan vanuit het zuiden tot zuidwesten... en is vrij krachtig tot wederom krachtig in de polder... en weer hard tot stormachtig aan zee. Dan stijgt de temperatuur naar een graad of 8. Na morgen blijft het uitermate wisselvallig... met elke dag regen of buien en ook regelmatig erg veel wind. De temperatuur loopt weer wat op... naar ongeveer 10 graden op donderdag en vrijdag... En dit laatste nieuws was van Rico Schreuder. Leuk dat jij altijd verschillende weermannen hebt. Ja, vind ik toch ja, leuk. Dan kun je horen of ze elkaar tegenspreken. spreken. Of ze het ja, goed is. doen, hè? Ja, ja. Ik leg het allemaal naast elkaar ja, en kijk ja. zelf ook nog naar buiten. Blijf knap voor je eruit zo'n smoelschuif vandaan krijgen. Ja, ja, ja. Hè? Maar dit was wel eventjes om mezelf gerust te stellen. Oh. Gisteren genoten van Hermine Deurlo en ja. dit dan gemist. Want ik heb dit vooral gedraaid vanwege de geweldige drummer Jim Black... Ja. die uh, aan deze LP heeft meegewerkt samen ja. met Rembrandt, Rembrandt Geerlings... Ja. Maar jij moet dan uh, moet... ik moet wel goed kunnen lezen met de multifocale bril. Ja, Rembrandt Freerichs, ja, vertel ja. eens Ruud. Zet hem op, hè? Multifokale! Ja, ja. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> ja oké. Okay. Uh, straks heb ik ook een pleister op mijn mond. Maar goed, maakt allemaal niet uit. Um, wel lekker in ieder geval. Ja, vanwege toch... de drummer vooral. In de ja, ja, maar nou, ah, ik vond het, die sponschuiven ook wel lekker, hoor. Ja, maar je moet gewoon zelf je drumstel meenemen. Je dus moet een drummer aanvallen. Ja. Kun je zo ook bij? Ik, ik moet dus een oppompabare setje kopen. Ja, zo'n opblaas ja. En dan in mijn rugtas. En dan ja eventjes, uh, en dan Gewoon ja. Uh, klaar. <laughs> ja, ik vind, ik vind dat je dat moet doen hoor. Ik vind dat wel. Ik weet niet of dus, ik gisteren mee had durven spelen. Was goed hoor. Portverdorie. Was ja. jazz. Was uh, jazz. Ja, het was de jazz. Huh? Was echt ja, down, dat is ook belangrijk. de jazz. Goed, ik heb nog een liedje. En. Uh, en dan gaan we naar het recept. Want dat komt er ook aan. Maar eerst nog even David Bowie. En Heroes. Uit de top 2000. Jawel. Ik dacht van, goh, wat klopt dat nou goed, hè? Ja, nou, het was de 2017 remaster. Dus ze hebben hem eventjes opnieuw door de wasmachine gehaald, zou ik maar zeggen. Ja, dat kan allemaal wat tegenwoordig, hè? Dat doen ze dan gewoon. we halen ze gewoon even door de wasmachine en uh, is het weer klaar. Oké, okay, we gaan uh, naar het recept. Want uh, we moeten vooral uh, niet vergeten dat dat... Uh, dat er ook nog gegeten moet worden. Hè? Dat is ook wel even belangrijk natuurlijk. Ja. Even het bekende muziekje. Het duurt altijd even... voordat uh, de stem komt. Maar ja. dat is vast om u de gelegenheid te geven... om mensen voor klaar te leggen. Potlood, papier... En alles wat iets meer zei. Ja, ja. Ja, dat is wel belangrijk. Boodschappenlijstje. Boodschappenlijstje, ja. Bootschappenlijsje, ja, vooral niet ja, vergeten. Boodschappenlijstje. Ja, daar komt hij Daar komt hier, Daar komt hij Daar komt hij Daar komt -ie. Het recept van de week. Ja? Komt Het recept van de week. Zeker. Een gerecht wat u makkelijk thuis kunt maken. Juist. Na de uitzending, na te lezen, via onze Facebookpagina www.facebook.com lunch Het is deze week een snelle aardappelsoep. Zo. Het is een maaltijdsoep voor vier personen. De bereidingstijd is ongeveer 40 minuten. Dat is zeker een snelle aardappelsoep. De heeft er voor nodig twee zakken A450 ah, gram mini-krieltjes. Voorgekookt. 150 gram hamreepjes. 1 zak A400 ah, gram groente, 1 rookworst in plakjes. Een grote grove gesneden ui. 2 bouillon tabletten en 1,5 liter water. De bereidingswijze is als volgt: Breng het water aan de, met de bouillon tabletten aan de kook. Voeg zodra het kookt de groente, ui en aardappelen toe. Breng al roerend het geheel aan de kook. Laat dat op een laag stand. Circa 40 minuten zachtjes doorkoken. En om een gebonden soep te krijgen kunt u met een staafmixer het geheel even doorroeren. Dit kan overigens ook met een stamper. Zij het dat het dan iets anders meer beet aan de soep zit. Voeg 20 minuten voor het einde van de bereidingstijd de rookworst toe. En verwarm deze vervolgens mee. Breng op smaak met wat zout en peper. En voor de vegetariërs... Die kunnen het vlees vervangen door bijvoorbeeld smeltkaas. Hierdoor krijg je een andere, maar heerlijk romige soep. En Angela schrijft daar hartelijk bij. Eet smakelijk. Voegen wij ons bij. Eet u Ik u. ken die soep. Jij kent die soep? Ja. ja. Dus een soep. Daar kun je ook niet weinig van maken. Hè? Wij eet, als als, als je bij, als bij, bij ons thuis die soep maakt, dan eten we er vier dagen van. Nou, hij is voor vier personen, dus ja. dan eten jullie helemaal niet veel. Nou, ze <laughs> maakt waarschijnlijk de dubbele hoeveelheid. Helemaal ja, een pan vol. Maar het is, het, je mag, kan er best wat meer van maken, want hij, hij wordt pas echt lekker als hij een dag gestaan heeft. Dat geloof ik. Ja, ja, dat is, het is, net geloof. Met, is net als met Snert, hè? dat ja. moet eigenlijk ook een dag gestaan ja. Ja, hebben. Ja, absoluut. Het mm, water loopt mijn mond in. Angela, nou. soep! <laughs> nou, <laughs> oké. Okay. Eh, dat was het recept. U kunt het nog eventjes rustig natuurlijk nakijken op onze Facebookpagina. Eh, www.facebook.com Schuine streep. Je noemt dat keurig een slash. Ik zeg schuine streep. Eh, Zandvoort luncht. Daar kunt u het allemaal nog eens rustig zien. En, uh, nalezen. En natuurlijk het plaatje bekijken. Altijd handig natuurlijk. Toch? Ja, weet je hoe het eruit moet zien? Ja, weet je niet. Krijg het krijg zien? krijgen nog meer trek. We krijgen meer trek. Ja, motiveert het maken van deze zoek. Maar hij is erg lekker hoor. Ik weet het uit ervaring. Eens even kijken naar de klok. Ja, het schiet alweer op. Het is alweer bijna twee uur. Op elf minuten na. Dus we gaan gauw door met een lekker plaatje. Ja. En dat is natuurlijk Dire Straits. Met het verhaal over een Dixieland orkest. En die heette The Sultans of Swing. You get a shiver in the dark, it's But meantime Sound of the river You're stopping your. holding Sultans We are the sons Daar is steeds even die, die natuurlijk nog met de zelden van swing. Laatste voor vandaag. Ja, ik heb er nog één. Maar uh, het waait me hard hoor. Ik ga niet naar zout landen vandaag. Ik ga straks lekker weer in de Beverwijk. Iets is beter dan met jou de koud honzeren. Er zijn mensen die naar warme landen eten. En dan zitten we hier En met poking tussen en de enigsbanden. Ah, en dan zitten we hier. Ik ben vreselijk blij dat je hier bent, maar uh, we gaan ook we gaan gewoon weer weg nu. Want het is klaar voor vandaag. Beb, het was weer gezellig, met je. Het was gezellig. Je hebt alle technische problemen geweldig overwonnen. Ja, geweldig. We hebben een strijd heb ik geleverd. Jongen, jongen, jongen, jongen. Maar dat heeft allemaal weer gewerkt uiteindelijk. En, uh, maar uh, ja, het lag niet aan de spullen van ZFM, het lag aan mijn laptop. Die heeft een beetje kuur. Dus ik ga straks thuis weer even stoeien met dat ding. Het wordt een zwaar gevecht. Dat kan ik je vast vertellen. En in ieder geval, uh, voor, voor nu zit het erop. Ik uh, de, ben er woensdag niet. Want uh, wegens uh, onderzoek en zo... Uh, Dolly en uh, Ro uh, Roy zijn er uh, woensdag en ook donderdag. Dus dat wordt een gezellige boel weer deze week. Ik ben er weer volgende week maandag. Met wie? Met Beb of met Dolly? Dat weet ik nog niet. Dat werk ik vanzelf. Beb, bedankt. En u bedankt. Zeer graag gedaan. Je bent, uh, je bent maandag met Dolly. En oh. je bent woensdag weer met mij. Ruud. Oh, wat een gezelligheid. Floor, Goed. De dag van de verkiezingen ben ik met jou. Wat leuk. Uh, Bedankt voor het luisteren allemaal en tot volgende week. Tot volgende week. Dag.